Wonenbakker met het NOS-journaal. Schepen met voedsel, medische goederen en andere essentiële producten... mogen van de VS, ondanks de aangekondigde blokkade... door de straat van Hormuz blijven varen. Volgens persbureau Reuters staat dat in een bericht... van het Amerikaanse leger aan zeevarenden. Wel moeten schepen die van of naar Iraanse havens varen... worden geïnspecteerd. Het is niet duidelijk wat Iran met de schepen doet. Dat land blokkeert al de straat van Hormuz. Onderwijs in Caribisch Nederland moet beter, stelt de onderwijsraad. De scholen op Bonaire, Saba en Sinterstatius zijn nu zo'n 15 jaar onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem. Maar dat sluit niet goed genoeg aan op de omstandigheden op de eilanden, vindt de raad. Het ministerie zou daar meer rekening mee moeten houden en meer geld moeten investeren, adviseert de onderwijsraad. Door een ambtenarenstaking komt het werk van de Tweede Kamer morgen stil te liggen. Volgens Kamervoorzitter van Kampen is er te weinig personeel om te kunnen vergaderen. De wekelijkse stemmingen en een debat over antisemitisme worden nu uitgesteld. Het vragenuur vervalt helemaal. De Rijksambtenaren staken omdat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. Een Australisch meisje van 13 staat terecht voor maar liefst 109 misdrijven die ze allemaal de afgelopen weken zou hebben gepleegd. De tiener uit Melbourne wordt er onder meer van beschuldigd dat ze meerdere auto's heeft gestolen waarmee ze op mensen inreed. Ze had het speciaal gemunt op joden. Ze zocht ook op waar ze woonde en riep daar antisemitische dingen en gooide met eieren. Op haar telefoon keek ze hoe haar daden in het nieuws kwamen. De rechter bepaalde dat het meisje van 13 vast blijft zitten. Volgende maand gaat haar proces verder. Het weer: bewolkt met af en toe regen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 14 graden. Morgen begint mistig, later zon afgewisseld door stapelwolken en het wordt dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Verder hebben we het in deze uitzending ook over de nieuwe podcast van Gilles Kok en Karina Veren. Zij zijn te gast geweest in Hotel Keur aan de, de Zeestraat. Al sinds 1912 daar gevestigd. En ja, omdat Zandvoort dit jaar 200 jaar badplaats is, is er heel veel te vertellen over Hotel Keur.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 And never talk about it and did not go and shout it when you walked into the room. My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 Uh, omdat de montage is gedaan door Ger Loogman. Dank je, dank je. En uh, ja, we hebben natuurlijk heel vaak alles opnieuw moeten luisteren. Maar zelfs na best wel vaak opnieuw luisteren... bleef het gewoon een glimlach op ons gezicht. Wat uh, leuk. Omdat ja, zulke details hoor je niet meer. Dat, dat gaat verloren. Als, ja, uh, precies. Uh, want ja, er, er is ook... Mevrouw Kokkie van Kessel, die woonde aan de overkant hè, ja. in de bakkerij. En... Dat is de moeder van uh, Patrick, hè? De, de muzikant. Ja, ja, de muzikant. ja. ja, ja en die ja. heeft zoveel verhalen ook. En dan, dan logeerden ze niet eens in dat hotel. Maar ze leverden dus taart en brood. En... Ja. Ja, dat fantastisch. De de uh, ja. Ja. Je hebt weer hele eigen verhalen en herinneringen daar. Maar het gaat ook om de details die uh, ook de chef-kok dan weer vertelt. Ja. Dat eigenlijk... Uh, ja, gewoon, gewoon allemaal herinneringen de... eigenlijk. Leuk. Die wordt meegenomen in het hotelwezen. Wat natuurlijk ook veranderd ja. in de loop der decennia. Ja. En uh, hoe het vroeger ging met al die bussen uit Duitsland. Uh, ja. Ja, het zijn prachtige verhalen. onvoorstelbaar ja. oh, ja. voorstelbaar. wij van voor van... die heeft zulke mooie verhalen. Joh. is ook ja. een van de medewerkers daar geweest ja. die zijn vrouw daar ontmoet heeft. Die ook getrouwd zijn van het hotel. Ook een leuke aflevering geworden.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 Over wethouder uh, uh, Lascaré was natuurlijk degene die... Ja, hooggeëerd. Uh, hooggeëerd, ja, uh, de wethouder. Uh, ja, ja. Nou, laten ja. we daar even naar luisteren. Oh, oh leuk. Kan dat? Marja, uh, ja. Ger overvalt je weer. Ja, maar dat... Niet uh, zenuwachtig ja, worden. Dat is, ik vind het is mooi dat we overal komend jaar ja. stilstaan bij grote onderwerpen uit 200 jaar badplaats.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 Verbleven. Ver, ver, uh, uh, het uh, gaat van gast. Mensen die hier gewerkt hebben. En mensen die het maakten. Dat ik altijd een podcast leuker vind. dan naar een schilderij te kijken. Omdat ik mijn eigen. beleving kan uh, maken. Ik kijk uit naar de. Uh, afleveringen. Ik, ik, ik wist niet uh, hoeveel. Maar ik hoorde dat er zes. Uh, uh, uh, uh, dus uh, een buurman zou. Uh, van het geluid was heel hard. Voor de mensen. Thomas, mijn buurman. mocht er geluid over, Haha. Dat... Dan ging jij op een knop. Uh, nee, aan jou de eer drukken. Aan mij de eer. Nou, dan komt hij hoor.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 dus ja, hartstikke leuk. Ja. Ja, het is ook de verbinding die Lars maakt... naar 200 jaar badplaats. Dat is dit jaar ja. een evenementenjaar. Sommige uh, is al veel ouder, ja. hè, al 700 ja, jaar. Ja, maar ja. 200 jaar geleden mm. uh, ontwikkelde het zich als badplaats. Als onder badplaats. andere omdat er hotels ja. als groot, badhuis, uh, groot badhotel... Nee, een groot badhuis werd gebouwd. Ja, daar. En de opening van de Zonvertsalaan, de Bestratenweg. Maar Hotel Keur kwam daar niet ook uit voort... uit de ontwikkelingen van dat armoedige pissenplaatsje... wat een toeristenplek werd. Er kwam ook plaats voor meer hotels. Het was bijzonder. En daar was Hotel Keur in 1911. Het begon in de Kost Ja. Ook een uitvoer van eigenlijk. En ja, het is blijkbaar goed genoeg gegaan... want het bestaat nog steeds. Het bestaat nog steeds naast Het is een heel mooi pand ook.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 Nou, ja, uh... Het gaat niet over op de graaf, maar het gaat ja. over wat jouw wat ja. en, uh, en ook niet een ander hotel, ja. maar nee, nu we... de Watertorens. Oké, okay. de uh, ja. Watertorens. Ja. Nou ja. ja, de hele geschiedenis van de Watertorens. En de watertorens. Ja. vanaf ja. de Vuurboet. Ja. We vinden het mooi dat de geschiedenis van Zandvoort bewaard wordt... door Heel middel goed. van een podcast. Heel goed, Nu over Hotel Keur en we dachten, wat is dan... Ook nog ja. iets waar veel over verteld kan worden. En wat voor de geschiedenis belangrijk is. Dat is volgens ons de watertorens. Ja, zeker. Die, de, vorige, de, de huidige wordt nu helemaal uh, he, van onderuit weer opnieuw opgebouwd. Ja. Die vorige is in, in de oorlog uh, neergegaan. En daarvoor had je dan nog de vuurbaken. Dus ja, volgens mij is daar heel veel over te vertellen. En, uh, en dat ging gisteren in ook alweer los hè, bij de lancering. van uh, <laughs> Dat, dat zei, oh, maar mijn vader die heeft nog... Uh, nou ja, zo gaat dat dan. Dus ik zeg, ja. oké. Okay, uh, u moet ook. Uh... Mooie projecten. Ook... En er zullen ja, ja. vast nog wel andere projecten komen waar jullie ook weer een podcast. Daarom. En naast de uh, Op de Graaf is natuurlijk ook een fantastisch idee. Ja. Maar daar is veel Heel veel succes voor ja. mee. Dank jullie wel. Ja, dat was hem uh, inderdaad uh, vanmorgen bij uh, Goedemorgen Zandvoort. Gilles Kok en uh, Carina Vere hebben een hele mooie podcast uh, gemaakt over Hotel Keur. Sinds 1912 hier in uh, Zandvoort. En uh, de zes afleveringen die kan je binnenkort allemaal gaan beluisteren. Maar in ieder geval nu al de vier afleveringen. De eerste vier staan online uh, onder meer via de Zandvoortpodcast.nl. En uh, Spotify, zoek even onder Hotel Keur en uh, je vindt uh, de podcast. En dan kan je de verhalen horen achter het uh, hotel. En dat zijn heel veel verhalen. Want uh, ja, zo'n uh, grote historie aan uh, dingen wat er allemaal gebeurd is rondom Hotel Keur...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 Van de week uh, is je overleden, nou ja, eergisteren eigenlijk. De rapper FK Bambata. En die, uh, die heeft heel veel hits uh, gescoord samen met onder meer de Soul Sonic uh, Force. Maar ook met uh, UB40 had hij uh, in de jaren 90 een hits. En die kennen we eigenlijk allemaal wel. De hit uh, gaan we draaien en... Uh, ja, hij is dus uh, gisteren op 68-jarige leeftijd uh, overleden, deze rapper uh, Afrika Bambata. Hier is uh, zijn hits met uh, uh, ubi 40 en Reckless. Recklessly, you lost that love. That love, baby.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 Za za za za za yeah.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 You're just hot.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 All So watch what you're wishing for. He needs needs somebody to love, sent from heaven above. He's searching for that perfect situation, perfect love. He needs somebody to love, sent from heaven above. He's searching for that perfect situation, perfect love. Last night you saw another girl, and you felt somewhat disturbed. just Michael go by, to by. find that perfect guy, but you can't say a thing if you don't let him know just how you feel, feel, yeah. feel, feel. cause he feel. needs, needs somebody to love. to love, sent from heaven above, oh, yeah. he's searching for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 vierde, vijftien jaar... ...ieder weekend eh, gewoon overal wel op een racebaan of een kartbaan in het verleden eh, was te vinden. Eh, dus, dus als je dat al gewoon eh, zo'n zo 8, 29 jaar eh, meemaakt... Dan, ...dan ga je natuurlijk ook over andere dingen in het leven eh, nadenken. En dan moet het ook nog wel leef, eh, gewoon eh, leuk zijn. En eh, hij werkt keihard, hij is altijd hiermee bezig. En als hij zich moet gaan afvragen van ja, waar ben ik mee bezig... Eh, dan, dan mogen we terecht. Eh,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 nou, dan heeft uh, Jan uh, toch wat uh, verklapt over de laatste editie van de Dutch GP. De afsluiting met uh, Martin Kerricks, Jordemsjaars met de Summer Days hier bij ZFM. Zometeen alweer het de derde uur van uh, Sandvoort op zaterdag. Daarin veel meer racegeweld met uh, de pit reports. Die ze rond en nabij uh, kwart over vier gaan uh, doen met uh, Renault Lawson. En vandaag uh, gaan we naar uh, Catwell of Cardwell Park.